De Karelsprijs werd eerder toegekend aan onder andere koningin Beatrix en president Clinton. Een record aantal Amerikaanse militairen heeft vorig jaar zelfmoord gepleegd. 160 militairen maakten een eind aan hun leven, 20 meer dan een jaar ervoor. De meesten deden dat na een missie in Irak of Afghanistan. Ze konden het volgens het Amerikaanse leger hun traumatische ervaring niet verwerken... ondanks extra psychische ondersteuning. Het weer, periode met regen, in het oosten en noorden vanavond sneeuw...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 Er lag er op de mat een officiële beloof. Het noodlot greep hem in de kraag, in een en in de naam, En ze brieven in de nood. Je ziet! Het is vandaag 16 januari 2010. Dit is uitzending 3 van Entertainment for You. C -F -M -M -M -C -F -M. En een hele goede avondmiddag uh, en welkom bij Entertainment for You. Goedenavondmiddag uh, Rudy en uh, Pascal. Hi hey, Roy, goeiedag. Een hele goede Hoe middag. was jullie week? Nou ja, mijn week was niet echt uh, dat je denkt zo... Wat spannend. Ik heb <laughs> gewoon een uh, normale schoolweek gehad. Lekker naar school. Lekker leren. En uh, ja... Een beetje thuis, een beetje thuis, computeren en uh, eigenlijk Gewoon even relaxed en ja, helemaal niks. Pascal, ja. jij bent uh, ook druk hè, met van alles? Ja, ja, druk met uh, ja, van alles en nog wat inderdaad. Maar vooral uh, druk met niet op mijn gezicht gaan met al die sneeuw. Nee, dat was uh, ook wel weer een beetje. Het weekje van de sneeuw, het weekje van Haiti. Ja, er is uh, hoop gebeurd in de wereld. En uh, ja, wij proberen toch deze avond uh, gezelligheid uh, op de radio te brengen. Met Entertainment View. Wat gaan, kunnen we verwachten vandaag, uh, Rudy? Uh, ja, we gaan zo meteen, al meteen, gaan we ref en Ross bellen. Ook wel bekend van uh, X-Factor. Dat uh, is de duo. Uh, ja, hoe kan ik het beste uitleggen? Uh, heel swingend is het. Heel erg, een beetje R&B-achtig. En ik vind het persoonlijk vind ik het heel erg leuk. Ja, want ze, ze kunnen echt heel goed dansen, hè? Ja, en... Zingen natuurlijk ook. Ja, zingen ook, want ze zijn niet voor niets uh, een van de laatste geweest die X-Factor uitvloog. Ja, er komt ook een nieuw X-Factor, dus daar gaan we het ook uh, zo meteen denk ik wel even over hebben. We hebben ook Zanger Davy, hier, hè, Pascal. Ja, Zanger Davy die uh, komt rond kwart voor zes eventjes langs in de studio met, uh, met zijn nieuwe single die, uh, die wij gaan beluisteren uiteraard. En we hebben ook Patrick, uh, zanger Patrick. En Patrick is uh, bekend van De Piratentoppers. En hij gaat uh, iets doen met Arne Jansen. Dus daar gaan we natuurlijk ook alles over vragen. En om niet te vergeten: show is nieuws met popstar Henry. Ja. Zijn verhoord. Ik word bediend op al mijn denken. Alleen de sleur werd ruw verstopt. Ik Calling Colin vorige week nog hier in de uitzending bij CFM Zandvoort. Ja, omdat ik jij bent, hè? Ja, precies. Wat een heerlijke plaat. Ja, zometeen hebben we natuurlijk Patrick, hè? en wil daarna Of, ja, zometeen... Ross. Ja, zometeen hebben we Raffin Ross, maar we hebben tweede uur Patrick natuurlijk hier in de uitzending. En wilt u daar nou eventjes een vraag stellen? Dat kan allemaal, hè? Welk nummer moeten we daarvoor bellen, Pascal? 023-573-0393. 023 573-9303 Lekker duidelijk ja. Nou oké, okay. in ieder geval even lekker bellen Of naar www.zfmzandvoort.nl Daar kan u natuurlijk ook gewoon een mailtje sturen Er is nog steeds CFM Zandvoort hier live op de radio. En dat uh, was, uh, ja, dat was... Uh, Junkie XL. Uh, uh, Junkie XL. Ja. Samen met Elvis Presley. In ieder geval, we luisteren nog steeds naar Entertainment For You hier op CFM Zandvoort. En we hebben niemand aan de telefoon. Ref en Ross. Goedenavond. Uh, goedenavond. Goedenavond. wat doen is nee. het? Goedenavond, heren. Goedenavond. Hoe ja, is goedenavond. Het? Ja, hoe is het <laughs> met jullie allemaal? Ja, het gaat te gangen. Ja, dit niet veranderd weer het spraakt, maar uh, met ons gaat nou, dat is heel erg uh, mooi. Ja, jullie hebben een nieuwe single uitgebracht, hè? Klopt, klopt. Dat is een van de twee singles die we hebben opgenoemd. Oké. Okay. Uh, de eerste die je uh, te horen die is nu nog steeds uh, heel veel te bekijken. Dat is hier met het second left, uh, En er komt er nog eentje aan. Dus, uh, dat zijn leuke verhalen. Jazeker weten. We hebben hele slechte verbinding, uh, heren. Ja, ik hoor het ook. Ik... We weten alleen niet wie. Ja, jullie hebben nu ref aan de lijn, hè? Kijk, ref die Kijk, is duidelijk. is duidelijk. Uh. Ros die, uh, die komt niet helemaal goed door. Oh, ik kom niet door. Ik weer, hè? <laughs> nou, nou, komen jullie ik allebei goed. goed door. Nou, geweldig. <laughs> nou, dat was even een technisch probleempje. Ref en Ros, dames en heren. Uh, uh, ze zijn bekend uh, geworden hier in Nederland. Vooral door X-Factor, denk ik, hè, jongens? Ja, dat klopt. dat klopt. We waren al een aantal jaren bezig. Mm -hmm. Maar, maar uh, ja, we deden wel heel veel optreden sowieso hier uh, ook in Nederland. Uh, in heel veel clubs en uh, bedrijfsfeesten. En, maar ook in Duitsland, in uh, België. We waren zelfs een keer een uh, maand lang in, uh, op tournee geweest in uh, China. Ja, ik wou het net zeggen. China, daar ja, zijn jullie ook geweest. Dat zijn we ook geweest. Dat was een hele leuke ervaring. Ik weet niet je, hoeveel tijd we hebben. Maar ik ben heel benieuwd. Vertel. Ja, nee, maar weet je, dus, kijk, we, we deden heel veel, we, heel veel dingen deden we zelf voor, voorheen. En hm. ook, ook, ook een beetje marketing dingen en uh, zo, zo hebben we onze eigen studio. Dus we stuurden wel wat mailingen uit, zeg maar, in Nederland uh, en naar het buitenland. En uh, op een gegeven moment kregen we een mail terug van een, met een positief bericht uh, uit China. Oké. Okay. Zo van: uh, hebben jullie zin om daar een aantal optredens te komen doen? Nou, dat vonden wij wel leuk. Ja, dat is even niet naast de deur. Dat is natuurlijk dan ben je, al een, dan ben je een wereldartiest, hè, als je in China staat. Ja, ja nou, maar dat, is, dat is dus echt zo, precies zoals ja. je het zegt, want als je daar optreedt, die mensen kennen je niet, maar gewoon een half uur lang show, zonder dat ze onze liederen kennen, zonder dat ze ons eigenlijk kenden mm -hmm. van tevoren, maar ze blijven de hele, het hele half uur blijven ze gewoon lekker meedoen, handen in de lucht, dansen, alles. Het was zo te gek, we hebben daar 13 shows gedaan in een maand tijd, Kijken. dus uh, we waren wel zoet hè. Ja ja, en ook elke keer extra microfoons op het podium, want uh, Chinezen karaoke, je weet hoe het gaat. Ja joh. in die hotel, <laughs> Alima karaoke, baas, overal karaoke, overal. <laughs> Oké, <Okay>, maar jullie <laughs> ja. hebben tijdens de show niet eventjes een karaoke knal erin gegooid? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat, dat hebben we, niet gedaan. Dat hebben we nou, niet gedaan. Echt wel een geweldige, geweldige... Ja, om, Ervaring. ja dat kan ik me goed voorstellen, maar je stond daar ook even in het uh, voorprogramma van een aantal bekende groepje, of niet? In China? In, in China, nee, dat, dat, dat was het. Dat was sowieso. In Nederland hebben we heel veel in het voorprogramma gestaan van heel veel bekende artiesten. En uh, ja, ik kan een hele lijst opnoemen, maar dat hebben we dus wel meegemaakt. Dat, dat heeft wel uh, uh, ja, onze hele ervaring meegegeven, uh, zeg maar. Een dus, ja. en een Mario oh. Winans, uh, Jaggedess met Doe in het voorprogramma in het Gelderdoom. replay. Ja, noem ze maar op, joh. Ja, geweldig. Ja, het lijkt ja, ik... mij heerlijk om in zo'n voorprogramma te staan. Ja, zeker weten. zeker weten. Maar op een gegeven moment, uh, op een gegeven moment hadden we dat allemaal gedaan. En toen, dan, dan, dan kom je toch een beetje stil te staan. Want ja, je hebt toch een, uh, een kruiwagen nodig om toch wat bekendheid te, te, ja, te vergaren. Als ik, als ik het goed zeg. Uh, en toen dachten we van, weet je wat? Uh, we gaan het advies volgen van het de, van de, ja, de, de, de broertje van, de, van Res dan. Het tweelingbroertje van Res. En, en een andere vriend van mij, we gaan gewoon meedoen aan de X-Factor. Weet je, we, we hadden zoiets van: nee, het maakt niet uit, uh, bedoel, we hebben niks te verliezen. Als we talent hebben, dan, dan, mo dan moeten we het nu uh, laten zien. Ja. En uh, toen hebben we het er toch voor gekozen. Ik heb de hele lijst ingevuld: hè? Uh, inschrijvingsformulier op uh, 4a 4tjes uh, op, op de pc. Mm -hmm. Op mijn werk, werk zelfs nog. Dan moet je niet hardop zeggen. Wie weet, alles het werk mee. Ik werk daar niet meer. We zijn nu fulltime. Ah, Oké. Okay. <laughs> nee, okay. nee, of... nee, nee, maar, nee, maar, nee. Met maar, nee, maar, alle respect voor de. Ja, maar jullie hebben meegedaan aan de X-Factor. Eh, hoeveel zijn jullie ook weer geworden? Want dat is mee van schoten. Um, ik, ik benader het altijd positief. Ik blijf in elk interview zeggen. We hebben vijf van de acht live shows meegemaakt. Maar als ja. je, je het uh, zeg maar op getallen doet, dan, dan zijn we achtig geworden. Maar dat klinkt zo negatief. Nee, dat nee nou, nou, maar ik vind uh, als je al vijf live shows uh, mee mag doen. Dan uh, dat is dat een enorme prestatie natuurlijk. Ja, dat is zeker een, een, hele, een enorme prestatie. Bedoel, en, uh, en het mooie is, je zit niet vast aan X-Factor nu. Hè? Dus ja, je dat hebt wat meer, ja. meer, uh, meer uh, ja. ademruimte. Precies, precies. Ja. De X-Factor zijn de Maar kijk, we, we zijn er dan ja, toch wel vroegtijdig uitgegaan. Uh, maar we hebben gewoon alles uh, meegenomen. We hebben een hele dot ervaring meegenomen. We hebben uh, publiciteit hebben gehad. En uh, ja, toch wel uh, heel Nederland heeft wel uh, kunnen zien zeg maar, wat we, waar we, waartoe we in staat zijn. En dat we gewoon echt entertainers zijn. En uh, dat we echt harde werkers zijn. Ja. En, dat vind ik gewoon, en dat vind ik echt het mooiste. Want ook na de X-Factor hebben we gewoon zoveel waardering gehad van heel veel mensen, fans... En of ze op, op ons gestemd hebben of niet, echt, mensen hebben echt wel een goede reacties uh, gegeven op ons. En, uh, en sowieso Sony, die ging uh, ja, een paar dagen daarna aan de lijn en uh, we hebben toch een contract getekend bij Sony. En dat is niet de minste. Ja. Hey, dat is het maar, zeker niet. Maar hadden jullie wel willen winnen? Ja, natuurlijk. Ja, dat dan weer wel. Want bijvoorbeeld uh, Waylon, die artiest, die is tweede geworden bij Popstars. En hij was er erg blij mee omdat hij dan geen vast contract meteen had met het programma zelf. Holland's School Talent bedoel je, Rudy? Ja, Holland's Talent, ja. Ja, weet je, weet je. Mensen zijn heel vaak bang voor van die werkcontracten. Ja. Alleen, weet je we zijn nu bij Tony. En we hebben een contract met hen aangegaan. En het is een prettig contract. En die moet het ook zo gewoon niet aan een ongevreden artikel. Ja. Dus we kunnen geen contract opstellen waar wij niet mee. Zijn. Nee, nee, dat is natuurlijk ook zo. En Sony is natuurlijk een mooie uh, maatschappij, natuurlijk. Ja, ja. Hey, wat kunnen we van jullie gaan verwachten uh, aankomende komende tijd? Wat uh, staat er op de, op de rol? Ja, uh, er staat nog een zin uh, voor, voor onze fans. Mm -hmm. En uh, zoals uh, we altijd al zeggen, ja, we zijn, we zijn jongens die echt volle honderd geven. We zijn niet alleen standjes, maar we dansen ook. we zingen... We Dus dat kunnen jullie van ons verwachten. Dus ik zou zeggen, kom voor een keer lekker naar de show kijken. Blijf ons lekker volgen. Alles staat op de website ww.n en streepje We hebben een ijs en alles Google. Dat kan je toch ook goed vinden op internet. Ja, ik heb hem hier voor me staan. De, de, de site. Ik vind een ontzettend mooie site. hey maar uh, kunnen jullie een tipje van de slier oplichten? Hoe gaat de nieuwe single heten? Oh, die vragen. Ja, die vragen is gevaarlijk, maar als je heel goed gelezen hebt, dan heb je het ergens kunnen vinden. Oh, wacht eens even. Ja, ik heb, ik heb Zal ik hem zeggen dan? Als het nou, goed is, is het second ja, last chance. Ja, we hadden hem al. Maar ik hoorde ook dat op de site heb ik gelezen dat jullie ook een cover gaan opnemen van wat ik persoonlijk een goed nummer vind, Tracy Ch uh, Chapman met Fast Car. Is die al uitgekomen? Ja, dus, dus, jij, dus jij hebt hem gevonden. Ja, ja, ja. Ik doe wel een beetje voorwerk hoor. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, nou ja, de, kijk, dat staat op een gegeven moment al op... We, we, kunnen er niet meer, we komen er niet meer onderuit hoor, maar dat, dat, dat, uh, dat, dat moet hem denk ik wel gaan worden sowieso. Ja. En, uh, maar ja, nogmaals, weet je, dus ik heb het ook al vaker gezegd in, in interviews, want uh, heel veel mensen die, die, die googelen dat zeg maar. Maar het is een heel gevaarlijk nummer, een heel gedurfd nummer om ja, te koppelen. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, uh, ik heb hem van, van mijn zus destijds meegekregen, die, had, die kocht die, uh, die, die CD van, uh, van haar, Tracy Chapman. En, uh, maar de manier waarop wij hem hebben gedaan, dan durf ik het zeker aan. En uh, het is een heel mooi nummer geworden. Nou, ik ben benieuwd. Wat, wat, het, wat het al was hoor, maar het is een, een ander jasje gestoken. Iets andersje, ja. oké. Okay. Dus dat, dat mogen jullie sowieso verwachten van ons. En, uh, en sowieso, we hebben, we hebben, we hebben onlangs, uh, aanstaande maandag, mogen we trouwens in, uh, in, in de Bobs uit, uit Geest ja, ja. ons uh, award ophalen. Zo, zo, net, jullie zo. hebben gewoon de award gewonnen van Geelse Evenementen? Ja, precies. Nou, heel erg gefeliciteerd. Ja, ja gefeliciteerd. je ja, ja, dankjewel. Dus dat, dus dat is ook niet niks, hè? Nee, want dat is wel uh, dat evenement hè, in het nieuwe jaar. Het is hun nieuwjaarsparty. Ik ben er twee jaar geleden geweest. Dat is wel het evenement, gewoon van de evenementen in het begin van het jaar. Ja, precies. En dus, dus, uh, uh, we, gaan, we gaan goed het uh, 2010 in met zo'n uh, populariteitsaward. En dan uh, ja, voor de uh, ja, beste pop op, uh, nieuwe popgroep, zeg maar. Nou, helemaal geweldig. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel, dankjewel. Hey jongens, bedankt voor jullie tijd uh, dat jullie uh, eventjes met ons zouden babbelen. We houden jullie in de gaten en zodra er nu een single komt, dan uh, gaan we jullie vast weer een keer benaderen om nog eens eventjes uh, verder uit te diepen hoe het uh, met jullie staat op dat moment. Precies, je weet ons te vinden. Ja, ja wel, waarom kunnen mensen jullie uh, single nog kopen? Uh, sowieso, het, is een, uh, het is een digitale uh, uitgave uh, uh, geweest. Uh, of nog steeds. En, uh, dus je kunt hem down sowieso downloaden via onze, op onze Hive Op onze website, die uh, Rev net heeft opgenoemd. En, uh, dus ik zou zeggen, allemaal legaal downloaden, allemaal. Noemen we hem nog één keer op de website? www.revanross-music.nl Nou, en hier is uh, jullie nieuwe single Bedankt voor het telefoontje. Dankjewel. Dankjewel. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. trying is old. En dat was een witje. U luistert nog steeds naar Entertainment For You. En um, ja, we waren net Ref en Ros in de uitzending. En dit was hun nieuwe single. Second Last Chance. Ja, lekker plaatje. En het is een beetje ja, een motown, een beetje motown sound zit erin, hè? Ja, helemaal. heerlijk plat. Hé hey, jongens, uh, afgelopen jaar was het uh, toppersjaar, hè? Met het uh, gedoe allemaal, hè? En jullie hebben me heel erg vreselijk geïrriteerd dat ik dat toen in uh, een zoveel had gedaan. En hoe, hoe gaat het met Jos Brink, nog? <laughs> oh, oh, oh. Uh, uh, even dimmen, jij, hè? Even dimmen, anders. Uh, daar is de deur. <laughs> nee, maar. Um, nou, ik. Um, ik uh, ga die scherm even uitdoen. Zo. Um, <laughs> ik uh, ik uh, zat vandaag in mijn CD-koffer te, te neuzen En uh, ik vind de toppersound van de afgelopen drie jaar vind ik vreselijk minder geworden. Echt, daar geef ik het eerlijk wel. toe. Ik ben, ben altijd hartstikke, uh, vond de toppers altijd hartstikke leuk. Ik ben naar een concert geweest. Vond ik ook leuk. Gewoon eens dus één grote kroeg. Helemaal gezellig. En uh, ik vond het CD-tje waar het allemaal mee begonnen is. Ja. In mijn CD-koffer. En heb je Gordon gehoord in het programma 24 uur Met? Hij heeft ook verteld dat het. Uh, wat woord gebruikte hij nou? Hij vond het in ieder geval steeds... Uh, ja, de, de liedjes die ze zongen steeds minder in worden. Inhaak muziek. Inhaak in, muziek. Inhaak muziek. In muziek bedoelde hij die, ja. die metalies mee, hè? Ja. En hier... Maar het is natuurlijk ook heel erg moeilijk. Hè? Want ze hebben nu uh, vier shows gedaan. En uh, ja, vier keer tweeënhalf ja, ja. uur vullen met alleen maar meezingers. Ja. Dat vijf shows. Zo, vijf shows zelfs. Ja, nou, vijf, ze shows. vijf jaar ja. toppers. Ja, dat en doe dan... je niet zo even. Hè? Dus nee. ja, dat wordt automatisch worden de nummers die ze gaan zingen al wat uh, minder bekend. Of ze gaan herhalen. Uh, dus, ja. Zeemans muziek hadden ze er al ja. in gehaald. Nou, ja, ja, ik, ik vond die medley wel erg gezellig hoor. Ah, nee man. Ja, Hier met deze plaat is het allemaal begonnen. En dit zijn gewoon de toppers. En ik denk ook eerlijk gezegd dat aankomende jaar of dit jaar in mei, juni komen er nieuwe toppers, het nieuwe toppersconcert met vier mensen. En ik denk dat dat wel heel erg leuk gaat worden. Dat gaat echt knallen. Vooral ja, ja. met Gerard ja. weer erbij. Echt, dat moet helemaal goed komen. Denk je dat het de laatste is? Ik heb het gevoel van wel. Ik denk het ook. Ik Dit is de het laatste het toppers. Ja. Terwijl ze wel al een contract met de Arena hebben gesloten. Ja. Dus wie weet wordt dat nog een relletje. <laughs> uh, dames en heren, hier begon het allemaal mee. Ik wil hem graag met u delen. De toppers, de eerste medley waar het allemaal mee begon. Bij René Vroger zijn concerten. Weet je dat nog? Ja, ik weet het nog. Jullie niet, denk ik. We sang goodbye last year November. And we spent Christmas on our own. So warm and tender. Till winter came and it was gone. Life is a party if you want to. And life can be a sunny day. Life is only when you make it. A simple smile can chase away. Every rainy day, just say hello. Want wanneer ik thuis kom, weet ik zeker dat je slaapt. Hier begon het allemaal, hè? Hier op het plein, hier in de kroeg, zing maar het hoogste lied. Wat kan jou spelen? Zing maar als een wever. <laughs> ik ga het gewoon even vragen aan uh, onze grote vriend uh, Pascal. Pascal, wat is jouw favoriete nummer van deze uh, medley? <laughs> zing met me mee. Ja, ik ben een enorme fan van Gira Joling, dus ja, uh, yeah, dat. Uh, Hoort erbij. Ja, het ja. hoort erbij, zegt hij dan. <laughs> nee, maar ik vind deze medley de, de beste van de toppers. Gewoon, klaar. Hé, hey, maar dit vind ik de fouten. Hé hey jongens, leuk, een voetballiedje Ja, stop maar, stop oude. maar. Oude. Ik was juist leuk, man. Even kleidstokkie, kom op. Oké. Okay. Wat zijn ze bang, die gasten. Want wij hebben van Basten. Voor ons de grote hel. Hij laat die jongens trainen. op oh, kijk eens naar die baby. Nou, nou, zet hem maar weer uit. Dat ah, was, en die uh, refrein is het leukste stukje. Ja, <laughs> ja. Daar uit met die cd. Weg in de vuilnisbak. Want we hebben Van Basten ook al niet meer. Hè. En uh, het maakt allemaal niet uit. Nu van dat is nog uh, entertainment for you. Zo meteen hebben we zanger Davy. We hebben Patrick in de uitzending. En niemand minder dan popstar Henry, popstar Henry natuurlijk. Met uh, zijn nieuws. Gaat natuurlijk over de exit natuurlijk van uh, Pascal's grote vriendin. Ja, Charlotte is eruit. Ah, dat vindt hij toch jammer, hè? Nou, in ieder geval, uh, dit is nog steeds entertainment for you. En uh, ja, we gaan langzamerhand naar de eendagsvlieg, hè? Jazeker. Hij zit er klaar voor, dames en heren. Mag ja, ik ja. een groot applaus voor onze enige echte eigen Rudy? Ja, je zult het niet geloven, maar mevrouw Georgina Verbaan heeft ook een hit in Nederland gehad. Is dat echt zo? Je gelooft het of niet, zei ik toch? <laughs> Haar nummer stond maar liefst 15 weken in de Nederlandse top 40, met op de hoogste positie nummer 11. Het nummer kwam in april uit en werd in de lente en zomer echt een zomerhit genoemd. Na dit nummer heeft ze nog een aantal nummers uitgebracht. Uh, zoals Jokerel Bijlaar. Moeilijke naam ook, maar ik, <laughs> ik nog... probeer hem uit te spreken. Nog een keer, nog een keer. Nee, nee, ja, nee, ja, ja, ik ga jo, door. gewoon nog één keer. Nog één keer. Yo, Cuero Baila. Okay. <laughs> dit werd, uh, dit werd een, ja, een bescheiden hitje. Daarna heeft ze eigenlijk geen hit meer gescoord en heeft oh. ze haar volle aandacht gericht op het acteren en presenteren. Waarin ze erg uh, populair en bekend mee is geworden. Maar in deze tijd van het jaar, in deze koude tijd van het jaar, kan het eigenlijk geen kwaad om dit nummer te draaien. Want het brengt toch wel de zomer naar je toe. Deze week is de vlieg, Georgina Verbaan met Ritmo. Het nummer van Georgina Verbaan was dat uh, Ritmo. En uh, dat is toch wel apart. Uh, de sneeuw is aan het smelten en wij draaien de warme muziek. Dus misschien dat het iets met elkaar te maken heeft. Ondertussen hebben wij onze volgende gast aan de telefoon. Ik zeg goedenavond Davy. Goedenavond. De goedenavond. Gezellig dat je even tijd hebt gevonden om bij ons in de ja, uitzending duidelijk. te komen. Uiteraard. Het was even, even haast, maar uh, daar maakt er tijd voor. Hè? Heb je vanavond nog een boek in jongen? Nou, ik uh, moet om um, half zeven naar nu naartoe. En we hebben net uh, morgen uh, ook een groot evenement. En uh, hebben we net mijn heel team uh, ja, eigenlijk uh, alles versierd, uh, opgebouwd en gedecoreerd. Dus het is dus, uh, snel, snel, snel allemaal. Oké, okay, nou dat heb, je ja. even, dat heb je even rap. En dan en ook nog eventjes tussendoor even in de radio uitzending. Even tussendoor. Veel radio en dan uh, direct naar het optreden toe. Hey, hartstikke leuk. Uh, Even hey, vertel, uh, Davy. Uh... Oh, er wordt ondertussen iets aangezet. Maar dat is niet de bedoeling natuurlijk. Vertel eens, Davy. Uh, uh, je bent uh, net begonnen eigenlijk hè, als artiest. Of in ieder geval, je timmert al een tijdje aan de weg. Maar je bent nu een beetje aan het doorbreken. Ja, nou, dat is wel straks denk nou, Ik ben al nou een jaar of uh, zes officieel bezig, zeg maar. Mm -hmm. uh, nou, van oorsprong ben ik Cas uh, zo. dus ik denk dat het daar allemaal een beetje mee gekomen is natuurlijk, hè, de muziek en het entertainen. Ja. En uh, ja, de zes jaar bezig en ja, we proberen steeds verder te komen, zoals veel uh, artiesten dat proberen. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik heb toch een keer uh, over het hek mogen kijken. En, uh, over boven de schutting, zo noemen ze dat, hè. <laughs> en, um, ja, we krijgen steeds grotere evenementen aangeboden, dat zeker weten, ja. Oké. Okay. En, ehm, um, vorig, uh, ja, vorig jaar stonden we bij het tros uh, Megatraapgestijn. Ehm. Uh, dat is niet niks. Nee, dat was zeker, dat was echt tof. Dat was, eh, uh, 10.000 man, uh, in een grote volle tent. Daar hadden 500 fans mee, hadden een uh, combi-regeling uh, getroffen. Dus, uh, ja, dat was helemaal te gek, natuurlijk. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Heb je eigenlijk veel heb je eigenlijk veel steun gehad van de mensen om je heen om dit te bereiken? Sorry je? Heb je veel steun gehad van de mensen om je heen om dit te bereiken? Ja, ik heb nou wel uh, sinds twee jaar nou een aantal mensen om me heen staan en uh, ja, die heb je toch echt nodig hoor. Want ja. alleen uh, lukt het gewoon niet meer uh, van, van website tot, uh, tot uh, ja, ja, liedjes en zo. Die schrijf ik allemaal zelf. Dus dat is makkelijk. Maar uh, ja, alles wat er omheen komt, daar steunen ze me nou in, dus ik uh, begeleid dat die altijd mee rijdt, uh, fotograaf, en, uh, iemand voor de website en, en fanclub, dus uh, dat maakt voor mij, uh, ja, ik krijg meer de kans om gewoon mijn liedjes te schrijven en te zingen. Ja, en uh, is dat dan altijd een vast team geweest, of verandert dat de hele tijd? Nee, ik, echt, uh, ik, ik ben van begin af aan op zoek geweest naar, uh, het is toch al moeilijk in die wereld natuurlijk, mensen die ik kan vertrouwen. Ja. En, uh, nou goed, uh, het zijn echt, uh, echt uh, mensen worden echt vrienden van me zijn geworden. En uh, het klikt ontzettend goed. En, uh, ja, het team wordt steeds verder uitgebreid. Ook als ik uh, evenementen organiseer, uh, ja, heb ik eigenlijk ook een heel team om me heen die me daar, uh, ja. daarin mee steunt. Van, van decoratie tot uh, animatieteam tot, uh, ja, ik kan het eigenlijk niet zo gek opnoemen of, ja. of, of, of ze helpen me mee. Dus. Nou, hartstikke mooi. Ja. Dat klinkt goed, je bent hard aan de weg aan het timmeren. Hé, hey, je, je, single... je hebt nu ook een single uit, hè? Wij samen. Wij samen. We hebben hem net al gedraaid in de uitzending. Oh, top. Hij was echt... Uh, ja, het is een lekker nummer. Herkenbaar is het ook, hè? Ja, ja. En het zingt lekker mee. Een no Milk Today van vroeger uit, hè? Ja, ja. Het zingt uh, lekker mee. Dat uh, is wel nou, belangrijk. Hij blijft een beetje hangen. Dus dat is, uh, dat is een... Uh... Dat is altijd goed. Nou, ik zal je vertellen. Het is eigenlijk het eerste lied dat ik ooit geschreven heb. Oké. Okay. Er uh, zit een verhaaltje aan vast. Uh, Vertel. Uh, ja, toen met mijn vriendin en het is toen uitgegaan en uh, drama, drama, drama. Mm -hmm. En uh, ja, uit emotie, ik ben uh, pen en papier gepakt en ja, er kwam mijn nummer op papier. Mijn, ja, mijn muziek, waar ik echt van hou, is ook 60, 70 jaar muziek. Dus ik pakte een cd en ik zag No een CD. Daar ben ik op gaan schrijven. Uh, vervolgens heeft het ongeveer 10 jaar uh, liggen rijpen. Want ik had ja, ik, ik moet het ik moet het nu niet uitbrengen. Ik vond het zo'n mooi liedje. Mm -hmm. Ik denk, dat moet ik pas doen als de, als de tijd ervoor voor, voor rijp was. En ja. uh, ik had het idee dat de afgelopen zomer was, dus ik heb het uh, op cd uh, gezet. En, uh, en, en het is wat geworden, of niet? Ja, het is zeker een leuk, een leuk nummer geworden. En uh, ja, ik krijg er veel, uh, veel uh, leuke reacties op. Uh, steeds meer radiostations die draaien het. Eh, zoals jullie bijvoorbeeld. Ja. <laughs> en uh, ja, daar moet je het toch van hebben als, uh, als artiest. Ja. Dat weet ik ja. zeker, uh, promotie van radio is heel belangrijk. Ja precies, nou ik vind het ook leuk dat je even tijd hebt gemaakt om, uh, om bij ons in de uitzending te komen. Ik maar... vind het leuk dat je uitgenodigd bent. We <laughs> hebben net uh, je single gehoord, hoe staat het met een eventueel albumpje of een uh, nieuw singeltje of uh, uh, vertel eens? Nee, uh, ik, uh, ik organiseer sowieso één keer per jaar het zomerspektakel. Uh -huh. En uh, tijdens dat spektakel uh, presenteer ik dan mijn nieuwe zomerhit voor, uh, voor dat jaar. En uh, nou, morgen hebben we dus uh, een nieuw evenement uh, in leven geroepen dat is eigenlijk het, uh, het inluiden van het nieuwe feestseizoen. Ja. Allemaal. En dus uh, ja, gewoon een uh, grote nieuwjaarsparty. En uh, dat willen we het, uh, ook weer elk jaar terug laten komen. Zijn er nog kaarten daar... voor te koop? Sorry? Zijn er nog kaarten voor te koop? Uh, geheel gratis. Nou, helemaal geweldig. Heel gratis. Nou, vertel even, waar is het precies en uh, hoe en wat? Ja, zeker. Het is in uh, Cafézaal Aurora, van mijn ouders. Daar ben ik zelf vroeger ook opgegroeid. Uh -huh. En uh, ja, best een grote feesttent. En uh, het is in de Kerkstraat. In, uh, ...in Dongen, in Noord-Brabant. Oké. Okay. Nou, en de... ja, we verwachten echt... Uh, toch, ja, ...we verwachten een grote opkomst. We dus hebben de reacties horen van, de, van de mensen eromheen. Dus uh, ja, het is altijd afwachten natuurlijk. Maar uh, ja, we, we kijken maar wat het wordt. Hè. We hebben ons best gedaan in ieder geval. Ja, precies. Kun je een paar namen noemen die, die in ieder geval... Ik paar kan een paar namen noemen, ja, zeker. Uh, ja, ik weet niet of jullie ze helemaal kennen daar in de buurt natuurlijk. Uh, Frankie welkom. Die uh, Chris en William, die hebben uh, twee jaar geleden uh, hebben ook in die finale gestaan, net zoals ik, bij uh, uh, Brabant Party. Dat is een, uh, een regionale televisiezender, zeg maar. En uh, die zijn uh, toen eerst eens geworden en uh, leuk leuke contact gehouden, dus die staan er nou ook bij. Oké. Er nog meer staan uh, Jean de Maire, die is eigenlijk gestopt, dat is een name van Gordon. Oké. Okay. die kwam ik tegen en die wil ook zo leuk zingen als ik ervoor gevraagd <laughs> uh, Even kijken, hier kunnen meer bij staan. Leen Zijlmans, van Orfog, ja vroeger heette die Brabantse Leen Ja, is denk ik wel een van de beste zangers van Nederland Dat mag ik echt wel zeggen Ja, Brabantse. En uh, qua, qua, qua stem En, en ja, ik vond hem helemaal super Dus die heb ik ook uh, erbij uh, Morgen En uh, ja, nog een grote mystery guest Oké okay. Van een zeer hoog kaliber zeg maar. Eén tip, één tip Eén tip, van een zeer hoog kaliber Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. We hebben hem door. We hebben ah. hem door. Hem door. Ah. We, we gaan hey, hem nog één keer halen van een, een heel groot kaliber. Ja, lieve Ja, ja, ja. Klappen hem, Ja, ja bij, bij, mij, ons, bij ons is die binnen. Ja, ik mag niet te veel klappen natuurlijk, maar, uh, <laughs> maar dat wordt gewoon hartstikke tof. Met, ja, ik, ik probeer altijd het is niet, het is niet alleen maar zingen, het is ook entertainen. Dus uh, ja, er zit een hele hoop uh, uh, uh, stukjes tussen. En, en, uh, en een uh, maffe loterij waar we leuke dingen gaan doen. En uh, ja, is eigenlijk een uh, feest voor jong en oud. En uh, een, een mooie gelegenheid. om uh, Vrienden en oude bekenden een fijn nieuwjaar te wensen en het nieuwe feestseizoen mee in te luiden. Nou, dat is helemaal mooi. Klinkt goed, hè? Ja, ja, zeker weten. <laughs> ja, we zijn er gewoon helemaal stil van. <laughs> dat is mooi. Hey, um... We zeggen, doe eens gek en uh, stap voor fiets. Kom morgen deze kant op. Naar eens open. Dat is een klein stukje fietsen. daar ben ik best sportief. Ja, dat is wel, ja. Maar dat wordt erg lastig. <laughs> maar maar voor, je, voor je zomerparty, hou ons in gedachten. Want uh, het lijkt me erg gezellig om uh, langs te komen. en eventjes ja, uh, wat dingen te bekijken. En eens uh, een keertje live uh, met je te babbelen. Dat, uh... Zeker weten. Nou, het is sowieso leuk. Het, het zomerspectakel spektakel. Mijn ouders hebben uh, ja, er is een, een café, een restaurant, een bistro, met ook een groot tuinterras. Mm -hmm. En dat is op een binnenplaats, zeg maar. En dat uh, bouwen we helemaal op, tot een feestpleis voor kinderen. Met springkussen en luchtballonnen, uh, ballonnen oplaten. En animatieteam, die worden helemaal vermaakt buiten. En binnen kunnen de ouders lekker feesten vieren. Okay. Dat is toch een ideale combinatie, denk ik. Ja, prima. ja dat, uh, dat doe je hartstikke slim. Wij wachten de kaarten met, met, uh, ja, met uh, spanning af gaan we zeker doen. Ah, Oké, okay. je weet ons uh, te vinden via de mail en via de, via de telefoon. Dus uh, ja. we horen ja, graag van he. je. Helemaal goed. goed. Ik, uh, ja, je even, ik, ik moet er even echt verder. Oké, okay, uh, uh, Over uh, 20 minuten komen ze me ophalen. Dus, uh. Nou, heel nou, veel succes. En veel plezier vooral. En uh, we spreken je binnenkort vast nog een keer. We houden zeker contact. Oké, okay, okay. dankjewel. Ja, en doei. Doei. doei. doei. Hoi, hoi. Zonder de... It's a battle to the lift. Pascal <laughs> <maar, laughs> wil uh, gewoon zijn stem laten horen op de radio. U luistert oh. steeds naar Entertainment For You hier op CFM Zandvoort. We zitten bomvol met entertainment. Net door het zang, zanger Davy. En natuurlijk rap en Ross. En het uh, tweede uur hebben we niemand minder dan Patrick van de Piraten Toppers. Ja, ja Patrick is natuurlijk ook een soloartiest. Maar ook van de Piraten Toppers. Ja. We het hebben een hey. bellig. Zullen we even kijken wie dat is? Altijd ja, gezellig. CFM. Goeden goedenavond. Avond. Een hele goede afdeling, spreek je met Gerard Goedgelovig, los met jullie. Goed, gaat je... helemaal perfect, meneer. Met je zeg ik, zit naar jullie te luisteren. Godmondie, wat een goed programma hebben jullie gezegd, Godmondie. Dank u wel, maar, maar met, met wie spreken wij? Met Gerard Goedgelovig. uit, uit uh, waar vandaan? Oh, ik dan, je, god, dan? Da ja, dan hoor ik vandaan, god jullie jongens. Toch... Gaan kun dan? Dat... Rotterdam, Rotterdam? Nee joh, Brabant. op oh, Brabant. Helemaal goed, we hebben je... <laughs> Nou, helemaal leuk dat u even belt. Heb je nog een speciaal mm -hmm. wensje? God, ik zou graag een speciaal nummertje willen vragen voor mijn uh, vrouw, god jullie zeg. <laughs> Weet je wie dit is? <laughs> nou... <laughs> dit is de mysterieuze beller. Ja, dat zal... <laughs> wie? Wie? <laughs> nee, dus Wie? niet. Nee. Hé, hey, maar uh, leuk dat u belt. Ehm, um, wilt ik u, wil u nog... Ik geen plaatje, voor uh, Godmond u, <laughs> Vertel, welke wilt u horen? Ben ik vergeten? vergeten? <laughs> ben, ben je vergeten? Ben je in het vergeten? Ja, ik heb niet meer... God, krijgen jullie een goed plaatje voor mij? Dat is nog lang Nou, ik heb hem <laughs> klaarstaan. <laughs> ja? Ik zeg, Godmond ik groet u. <laughs> Later. Oh, Later! Later! Dag! En dat was zo, het is ja, dus echt hoor, ik herken, die, ik herken die toon, die Belgische toon van vorige keer. De mysterieuze bellen was weer even terug, denk ik. Maar in ieder geval, we gaan een plaatje voor...